Hero Brinkman wil meedoen aan eventuele verkiezingen. Hij stapte een maand geleden uit de PVV. Sindsdien zit Brinkman als eenmansfractie in de Kamer. In brandpunt zei hij dat hij nog geen beslissing heeft genomen over de wijze waarop hij gaat meedoen. Hij overweegt een eigen partij op te richten, maar kan zich ook voorstellen dat hij zich aansluit bij een bestaande partij. De machinist van de sprinter die zaterdag in Amsterdam op een intercity botste is vermoedelijk door een rood sein gereden. Een redacteur van de Volkskrant die in de sprinter zat hoorde haar zeggen... ik vrees dat ik een rood sein heb gemist. Ook de Telegraaf schrijft dat de sprinter door rood is gereden. NS en ProRail willen niet op de krantenberichten reageren. Ze wachten tot alle onderzoeken zijn afgerond. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen... is gewonnen door de socialist François Hollande met 28% van de stemmen. Zittend president Nicolas Sarkozy eindigde daar vlak achter als tweede.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 Goedemorgen. Het is vandaag maandag. Goed, je moet Even denken. 23 april. <laughs> er was zoveel te doen. Er is nog steeds geen sprake van een regeringscrisis, maar het zou wel eens kunnen veranderen. Ja, want het kabinet moet vandaag beslissen of en hoe het verder gaat. Opstappen is het meest waarschijnlijk, maar de begroting moet nog wel op orde worden gebracht. Joost Vulling's in Den Haag praat ons bij. Vanaf 9 uur komen kabinet en fracties van coalitiepartijen bijeen. Marcel Bril doet verslag vanaf het binnenhof. Aan D66-leider Alexander Pechtold vragen we hoe de gaten in de begroting. Op korte termijn gedicht kunnen worden. Eurocommissaris Nelly Kroes haalt uit naar de PVV. We spreken haar na 9 uur. En parlementair historicus Carla van Balen hebben we het uh, met haar over het politieke zwarte pieten. Bellen met ProRail over de situatie op het spoor bij Amsterdam. En met het VU Medisch Centrum natuurlijk over hoe het gaat met de gewonden die vielen bij het treinongeluk. En over de oorzaak daarvan praten we met de deskundige Wijnand Veneman van de TU Delft. Dan natuurlijk ook nog Parijs. Rondinker doet verslag vanuit Frankrijk over de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Straks ook de kwartaalcijfers van Philips. De behandeling van kanker kan beter en dat kan weer levens redden. En Nederland leest straks weer een verantwoord boek. U hoort straks welke klassieker dat is. Wat er meer naar het Radio 1 Journaal tot half tien. Kunt ons ook volgen via internet. Ga dan eventjes naar nos.nl. Ja, de ogen zijn gericht op Den Haag. Vanochtend beslissen de ministers van VVD en CDA... of ze hun ontslag aanbieden aan de koningin... of dat ze doorgaan als minderheidskabinet. Zaterdag mislukte de onderhandelingen in het Katshuis over de miljardenbezuinigingen. En daarmee eindigde ook de samenwerking met de gedoogpartner PVV. En dat kwam voor CDA en VVD onverwacht, zegt CDA-fractievoorzitter Sibrand van haars Eén van de dingen die door mijn hoofd ging was... ik heb helemaal geen pak aan voor een persconferentie. <laughs> Premier Spijker, broekje, anderen ook. Ja, klaar, gewoon een dag onderhandelen. En het eerste is dus van wat is zich aan de hand? Het tweede is praktisch. Ik moet een pak hebben. Dus ik heb naar huis gebeld. Via de telefoon mijn zoon door mijn klerenkast geleid. <lacht> en eh, een pak gehaald. En het enige wat niet klopte, maar dat heeft niemand gezien, waren de sokken. Want die waren verkeerd geleverd. <lacht> pvda aanleider Diederik Samson keek gisteren al vooruit... in het televisieprogramma Brandpunt. Zoals een regering met de VVD is voor hem een optie. We hebben de peiling van Maurice de Hond er even bijgepakt... en dan blijkt dat Paars Plus de enige oplossing is. Zo nou, ik. zou een regering kunnen zijn als Mark Bent Rutte deze keer, als Mark deze keer wel bereid is... Ja. om een aantal van die hobbels uh, die hij toen opwierp te laten vallen. Ja. Als alle partijen bereid zijn om over hun, scha over hun schaduw heen te springen... Ja. is alles mogelijk. Bent u bereid om met Mark Rutte dan uh, in de toekomst samen te werken? Ik ben tot alles bereid. Hero Brinkman, die uit de PVV stapte, doet in ieder geval mee aan de verkiezingen. Ik wil zeker meedoen aan de verkiezingen. En ik kan u ook zeggen dat ik mee ga doen aan de verkiezingen. Alleen op welke manier, dat weet ik nog niet. Hij kan een eigen partij beginnen of voor een andere partij in de Kamer gaan. Om negen uur komt dus de ministerraad bijeen om de situatie te bespreken. En vanmiddag gaat premier Rutte naar de Koningin. Het treinongeluk afgelopen zaterdag in Amsterdam... zou veroorzaakt zijn door een menselijke fout. Ik vrees dat ik een rood sein heb gemist... zou de machinisten van de Sprinter hebben gezegd nadat ze uit de trein stapten. Een redacteur van de Volkskrant zat in die stoptrein en zag haar naar buiten komen. In de krant beschrijft hij wat er daarna gebeurde. In de Telegraaf bevestigen bronnen binnen ProRail en ook de NS het verhaal over dat rode zijn. NS en ProRail willen niet reageren voor het onderzoek is afgerond, zegt NS-directeur Bert Meerstad. Het KLPD en andere onderzoeksinstanties doen op dit moment onderzoek naar de, de oorzaak van de aanrijding. Vanwege zorgvuldigheid is het belangrijk dat zij de benodigde tijd krijgen... om de oorzaak te analyseren en te beoordelen. U begrijpt dat wij als spoorsector tot die tijd niets daarover kunnen zeggen. En nog de hele nacht is ProRail bezig geweest op de plaats... waar zaterdag de sprinter en de Intercity op elkaar botsten. Bij dat ongeluk viel één dode en raakte ruim 100 mensen gewond. 16 liggen er nog in het ziekenhuis. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam ging bij hen op bezoek. Dat moet ik als burgemeester me natuurlijk erg over op de vlak te houden... Um, ze liggen er met verschillende dingen. Vaak te wachten op operaties die nu nog niet kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld in verband met zwellingen. Um, die gezondheidstoestand, uh, daar kunnen complicaties zijn, die kunnen fluctueren. En volgens de NS en ProRail zijn alle bestemmingen vandaag weer per trein te bereiken. François Hollande heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk gewonnen. Met bijna 30% van de stemmen won hij nipt van de nummer 2, de huidige president, Nicolas Sarkozy. Hollande is er zeker van dat hij gaat winnen. Niets kan de verandering nog stoppen. Grâce à ce soir, le changement est désormais en marche. Et rien, je dis bien, rien ne l'arrêtera. Dat betekent dat Hollande en Sarkozy het op 6 mei tegen elkaar gaan opnemen in een tweede ronde. De extreemrechtse kandidaat Marine Le Pen eindigde als derde. Ze haalde bijna 18,5 van de stemmen. 46 Haagse voetbalsupporters zijn opgepakt. Ze zouden op weg zijn naar België voor een vechtpartij. Supporters vinden dat ze bij de aanhouding veel te hard zijn aangepakt door de politie. Ja, wij uh, wilden met een uh, groep vrienden wilden we naar brugge anderleg toe gaan om, uh, om daar die wedstrijd bij te nemen op uitnodiging. En in één keer werden we door een werden we klemgereden. Vervolgens handelde de politie volgens deze supporter veel te heftig. Nou ja, ze kwamen de bus binnen en uh, in het eerste wat ze zeiden, iedereen had op de hoofd en uh, kreeg klappen met die stokken. Liep ze slaan wie in de weg stond, kreeg klappen. En uh, iedereen werd uit de bus gehaald met de tijeripjes om. en uh, Ik had zelf handboeien om. Moest ik met mijn handen boven mijn hoofd lopen en ik moest zeggen een auto aan gaan staan. werd ik gefouilleerd. En toen werd ik door een, een of ander team werd ik, apart helemaal meegenomen. De politie pakte zondag 46 verdachten op tussen de 15 en 45 jaar. In de bus waarin ze reden werden vuurwerk, hard- en softdrugs en ook excessiepillen gevonden. Een 24-jarige verdachte moet in ieder geval langer vast blijven zitten. Hij werd nog gezocht voor zijn rol tijdens rellen met oud nieuw. Een filmpje over de diefstal van een penguin uit een Australische dierentuin is een enorme hit op internet. Drie dronken Britten braken in bij de dierentuin en namen de penguin mee. Oh, Mr. Penguin. Early Sunday morning, three hungover friends woke to find a penguin in their living room. I can't believe how a penguin in my apartment, man. You stole a penguin. De actie wordt op internet al getipt als het nieuwste deel van de populaire hangoverfilms. Maar eigenlijk is de penguin actie plagiaat, want in de Nederlandse film Sterke Verhalen jatten drie dronken lappen een pingwin uit Artis. Ik kan jullie nog een beter verhaal vertellen. Een pingwin is vannacht gestolen uit Artis. Want half twee vannacht is de pingwin uit het bassin ontvreemd. Goed, de Australische penguin Dirk heeft uh, geen last gehad van het uitstapje. Hij zal weer terug. De drie Britten zijn aangeklaagd. En dan de beurzen van afgelopen vrijdag. AIX eindigde die handelsdag licht positief. 8 tiende in de plus. Oost, Dow Jones eindigde in de plus met winst van een half procent. De technologie voor ons Nasdaq deed het wat minder goed. En verloor twee tiende. In Azië zijn de beurzen alweer geopend. Wordt gehandeld. De Japanse nica index staat daar op een klein verlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, 9 minuten over 6. Kees Mayfield heeft afgelopen weekend het record gebroken... van de meeste optredens in een winkel op één dag. Ter ere van Record Store Day ging Mayfield... elf onafhankelijke platenzaken af... om daar op te treden voor het winkelend publiek. Het vorige record stond op naam van Evie de Visser. Zij deed er vorig jaar negen op één dag. Helemaal that your picture has faded, the title says love, but your faces look jaded to the bone, to the heart, When times, better are days Changed you And change Kind of aged you the Goals You and the set Are worth holding on to To realize That goals Are bullshit To realize That goals Are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 Kees Mayfield met de titel. Het is 13 minuten over zes. Nederlandse activiste Mira ten Hage heeft een aanklacht ingediend... tegen de Israëlische luitenant-kolonel Shalom Eisner. Die heeft haar geslagen, zegt ze. Eisner kwam vorige week al in het nieuws... toen hij een Deense activist in het gezicht sloeg met zijn geweer. De incident leidde in Israël tot veel commotie. Correspondent Monique van Hoogstraten sprak ten Hagen... vlak voordat ze haar getuigenis aflegde voor de militaire politie. Ben je zenuwachtig? Nee, ik ben niet zo zenuwachtig. Ik ben onderhand gewend aan de soldaat. Die we in Nederland nooit zien, maar hier heel veel. <laughs> ja, heel veel. Met hele grote geweren. Wat is er jou precies gebeurd? Uh, de uh, luitenant Shalom Eisner uh, heeft mij met een M16 hard in mijn gezicht geslagen... Um, dus, ja, met zijn geweer. Uh, net zoals uh, vier andere demonstranten. Wat is het belangrijkste element van je aanklacht? Het belangrijkste is dat er uh, enorm geweld wordt toegepast op uh, vreedzame demonstranten. Dat het gewoon zomaar gebeurde. Um, en dat dat altijd zomaar gebeurt hier. Terwijl Mira binnen wordt ondervraagd door de militairen, praat ik met haar advocaten, Maïsa Ersheet. Zij is van het Committee Against Torture in Israël, het Comité tegen Mishandeling. En ze geeft juridische bijstand aan Palestijnen en soms ook aan buitenlanders die door de Israëlische politie of het leger mishandeld zijn. Ik ben in de office meer dan 100 klachten tegen soldaten die uh, uh, de rechten van de gevangenen of demonstranten hebben verstoord. Zij behandelt op dit moment 100 van dit soort zaken waarbij gevangenen of demonstranten mishandeld zijn. Wat maakt deze zaak uitzonderlijk? The remarkable thing in this case that includes internationals and not only Palestinians. Dat er buitenlanders bij betrokken zijn ofwel de wereld kijkt mee. Which make more international interest. Dat betekent niet alleen een betere behandeling. Handeling, zojuist heeft Mira tegengekregen, maar vooral een snellere afhandeling. Normaal gesproken duurt het onderzoek jaren, zegt de advocaten. En het allergrootste deel van de zaken wordt uiteindelijk zonder uitspraak gesloten. A 95 of the cases nothing Ja, yeah, completely. Een groot verschil ook. Als Palestijnen worden opgepakt, zijn er meestal geen camera's bij. Het bijzondere van deze zaak is dat alles op video is vastgelegd. Op de video is te zien hoe, hoe de commandant, commandant Eisner... zijn geweer in het gezicht slaat van een Deense activist... op nogal hardhandige wijze. Eisner zei zelf naderhand, wat is nou belangrijker, je werk goed doen of er goed uitzien op de camera? De commandant is nu voor twee jaar op een zijspoor gezet, want zijn gedrag is onacceptabel in het Israëlische leger, zei premier Netanyahu. Prime Minister Netanyahu has strongly condemned the behavior of this officer. This sort of behavior is in stark contrast to our norms... And our maar bij alle beroering en kritiek, kreeg kreeg ook steun. Amen. Van een extreem rechts lid bijvoorbeeld. Dit weekend toog hij naar Tel Aviv met een megafoon en een groepje aanhangers. Hij gebruikte zijn geweer als wapenstok. Nou in met die buitenlandse anarchisten kun je nog beter de trekken overhalen, zei hij. Tweeënhalf uur later, Mira die komt weer naar buiten. Ja, het duurt lang. Praten, ja. praten, praten. Um, maar goed, ja, het, de klacht is ingediend. Ik wilde wilden heel veel dingen weten over wie de mensen waren om me heen in de video. Uh, ze wilden... Kon je dat vertellen of wilde je dat vertellen? Nee, dat vertel ik uiteraard niet. Maar goed, ze gaan een onderzoek doen. Wanneer ga je weer terug naar Nederland? Ik ga deze week op weg terug naar Nederland. Ik ben een omweg. Na twee maanden uh, kom je nog eens terug, bijvoorbeeld om de uitkomst van de zaak uh, te horen? Nou, ik ben eigenlijk heel erg bang dat nadat ik deze klacht heb ingediend met mijn naam, dat ik uh, niet meer toegelaten word uh, in Israël. Want je maar, staat nu op een zwarte lijst, denk je? Ik, ik ben erg bang dat ik aan de grens tegen word gehouden, ja. Mira ten Hagen, onze correspondent Monique van Hoogstraat, dat sprak me daar. Het is uh, 18 minuten over 6. Wij gaan naar Mark Robin Visser. Mark Robin, goeiemorgen. Goedemorgen, Lara. Want het is in alle opzichten vandaag een balansdag, kunnen we wel stellen. Ja, de balans. Nou ja, we kunnen de balans uh, opmaken. En uh, wat mij betreft uh, kunnen we ook beginnen met uh, de rekening op te maken, Lara. Want uh, ik heb eens even zitten nadenken. Uh, het gaat natuurlijk heel erg over de begroting hè, en de begrotingsregels. Uh, we hebben ook een deadline die we niet gaan halen. 30 april, Koninginnedag. Moeten we het begroting inleveren in Brussel? Nou, dat gaat natuurlijk niet, uh, niet lukken. En uh, een ander sommetje heb ik ook gemaakt. We moeten alleen al voor uh, dit jaar 11 miljard euro aan rente betalen over de staatsschuld. Waar moet dat geld allemaal vandaan komen? En eh, dat bracht me eigenlijk dan weer tot de volgende gedachte. Maar ik ben bang dat dat misschien wat ver voert vanochtend. Maar ik zou eigenlijk wel willen weten wat deze regering... of deze gedoogconstructie ons tot nu toe gekost heeft. Dat wordt natuurlijk een ingewikkeld rekensommetje. Maar eh, misschien dat we toch vanochtend alvast een kleine aanvang daarmee kunnen gaan maken. En daarom ben ik in Amsterdam... Eh, uh, vanochtend in een drijfnat Amsterdam, mag je wel zeggen. Ik ga straks uh, spreken met professor Barbara Baarsma. Zij is econoom en kroonlid in de Sociaal Economische Raad. Dus die, weet er, die kent uh, de Pappenheimers, zou je denken. En daarna gaan we kijken ja, naar waar het geld gemaakt wordt en verloren wordt op de beurs in Amsterdam. Wat dacht je daarvan? Ja, wat een goed idee. Dan spreken we ja, ja. jou later. Oké, okay, tot straks volgende item gaat over de Donkere Kamer van Damocles. Beroemde boek van Willem-Frederik Hermans over goed of fout... in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eind dit jaar wordt dit boek uit 1958 weer volop weggegeven. Het staat namelijk centraal in de campagne Nederland leest. Jeroen Wielaert sprak erover met een van de meest vooraanstaande... Hermanskenners, Frans Janssen. Vijf jaar na de verschijning van de Donkere Kamer van Damocles... kwam de verfilming al door... Rademakers als twee druppels water. Frans Jansen, een thriller. Volgens CPMB, een sleutelroman van Hermans. Spannend ook en typerend voor zijn thematiek over goed en kwaad. En ook over de kenbaarheid van het verleden... en de kenbaarheid van de mensheid in het algemeen. Want het gekke in die roman is, als je die leest... dan denk je dat Ozerwoud, die, hoor je, die volg je als lezer... Dat die oorzaak dat dat een verzetsman is. Die keurig netjes allerlei daden heeft verricht. Een opdracht van een soort geheime agent uit Londen. Dorbeck. Dorbeck. En uh, dat gebeurt met veel spanning en sensatie. Maar dan uh, is de bevrijding daar. En dan gaat iedereen zich met hem bemoeien. En dan gelooft niemand dat hij een verzetsman was. De Duitsers, de latere Duitsers, die gearresteerd zijn natuurlijk... die zeggen, ja, nee, nee, we hebben een spelletje met hem gespeeld. Wat ook trouwens wel juist is. En dan komt de kwestie aan de orde van goed en fout. Hermans was daarmee een van de eerste... die zo zijn kanttekeningen zette bij het verzet. Waar later zoveel over te doen is. De grijstinten ervan. Niet iedereen heeft in het verzet gezeten, terwijl ze het wel volhielden. Hermans was een van de eerste schrijvers na Simon Vesdijk... die het in de jaren 50 aankaarten met de Donkere Kamer. Ja, en dat is hem niet in dank afgenomen. Vesdijk heeft inderdaad in de roman Pastorale 43... die verscheen tien jaar eerder, in 1948... heeft hij inderdaad bepaalde aspecten van het verzet een beetje belachelijk gemaakt. Maar Hermans ging een stap verder die eh, toonde aan dat er een heel groot grijs gebied is... waar het niet duidelijk is wat er wat is gebeurd. Maar hij zag het wel niet in de moralistische zin van goed en fout. Hij zag het in een bijna, wat ik net al zei, filosofische zin. Het is niet meer goed uit elkaar te halen hoe de zaken in elkaar gezeten hebben. U bewaart alle drukken in huis, meer dan veertig. Nu wordt dit boek weer speciaal onder de aandacht gebracht door CPNB. Die discussie is eigenlijk nooit opgehouden. Wat zegt dat over de houdbaarheid van de donkere kamer van Damocles? Nou, juist omdat het boek weliswaar fictie is... maar een spel speelt met non-fictie. dat kan ik heel goed laten zien aan de hand van een voorbeeld. Na de oorlog was er een parlementaire enquêtecommissie over wat er allemaal in de oorlog, in Nederland... in het verzet en in het verraad is gebeurd. Daarin staat eigenlijk al de hele roman. En dat is precies het belang van dit boek voor de toekomst ook. Dat het zal blijven een punt is, een, een moment... waarin je kunt nadenken over dat aspect in Nederland... wat nog steeds bij alle mensen een grote rol speelt. En daarom ben ik heel blij dat het boek op deze manier... nog verder verspreid zal worden dan die 42 drukken die er al zijn. WF Scanner Frans Janssen over de donkere kamer van Damocles. Dat is het boek dat Nederland straks leest. Door naar Frankrijk. François Hollande en Nicolas Sarkozy... nemen het over twee weken tegen elkaar op... in een tweede en beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezingen. In de eerste ronde wisten ze genoeg stemmen te halen... om afstand te nemen van de andere kandidaten. Maar niet van elkaar. Klokslag 8 uur is het zover. Voilà, il est 20 heures. En de twee candidaten die seront présents au second tour sont François Hollande, qui totalise 28,6% des suffrages. Nicolas Sarkozy, qui arrive donc en seconde position avec 27% des suffrages. De eerste exit polls komen binnen. François Hollande scoort in de eerste exit poll 28% van de stemmen. Nicolas Sarkozy, 27%. De aanhangers van Hollande verzamelen zich buiten het hoofdkwartier van de Parti Socialist en zien hun kandidaat een voorsprong nemen op Sarkozy. Jean-Luc Mélenchon van het Front de Gauche reageert als eerste kandidaat op de voorlopige uitslag. Je vous appelle à vous retrouver le Cime sans rien demander en échange. Le Cime. Pour Sarkozy. Op 6 mei moet één ding gebeuren. President Sarkozy moet verslagen worden. De extreemrechtse Marine Le Pen van het Front National wordt derde in de race. En doet dus niet meer mee. Toch is zij tevreden en strijdbaar. We hebben de ideeën Maar het is niet... We hebben de nationalistische ideeën groter gemaakt dan ooit. Dit is slechts het begin. Voormalig leider van Front National en vader van Marine, jean marine Le Pen, is dan ook trots op zijn dochter. C'est Marine. Je lui le bâton. court, elle court plus vite, tant mieux. Ze is een knokker. Ik heb het stokje aan haar doorgegeven en ze rent nog harder dan ik. Dan is het lang wachten op de twee hoofdrolspelers. Eerst stapt François Hollande het podium op in een sportzaal in Tulle. Hij belooft zijn kiezers door te zullen gaan de komende weken, veel mensen te ontmoeten en ze te mobiliseren. Ik continuët, je ontmoet de Fransen, je mobiliseert en je zegt ze de fierheid die is de mijne om deze campagne te leiden en die zal zijn als ze besluiten de fierheid om het land te leiden als president van de Republiek. Bedankt. Ik zal ze zeggen dat ik trots ben dat ik deze campagne voer. En als het Franse volk zo besluit, zal die trots er ook zijn... als ik straks president ben van de Republiek. Maar de huidige president van de Republiek, Nicolas Sarkozy... geeft het duidelijk nog niet op. Ook hij doet een appel op de Fransen. <tieden> en ik appel nu aan alle Fransen... die het lief van de patrie zetten... over alle partijen van alle partijen... of alle partijen van alle partijen... om te unen... Ik roep alle Fransen op die de liefde voor hun land boven hun eigen belangen plaatsen om mij te steunen. Leven de Republiek, leven Frankrijk. Na zeven uur praten we verder over het uitslag van de Franse presidentsverkiezingen. Dat doen we natuurlijk met onze correspondent Ron Linker. En ik verwijs u graag, als u nu al meer wilt weten, over de verkiezingen naar onze website nos.nl. .no. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. In de eredivisie maakte Ajax geen fout. Thuis tegen FC Groningen werd het 2-0. En dat is vooral te danken aan veel vertrouwen. Opgedaan uit de laatste wedstrijden, denkt trainer Frank de Boer. Je hebt een reeks achter de rug van nu 11 wedstrijden gewonnen. En ja, dan, dan gaat er vanzelf iets leven binnenin. En vooral ook in de groep. Dat je, dat je weet wat je moet doen. Dat je een tegenstander continu onder druk kan zetten. En, en dat je ook geduld moet hebben. Nou, dat hebben we eigenlijk de laatste twee wedstrijden gedaan. Ja, met nog drie wedstrijden te spelen en een voorsprong van zes punten op Feyenoord en AZ, is titelprolongatie al bijna een feit. Nee, ik heb tegen de jongens gezegd, uh, voor de wedstrijd, als je deze wedstrijd wint, dan heb je de schaal met één hand in je handen. Het gaat erom dat die andere hand er nog bij komt. Uh, we zitten in een goede fase en dat mag je niet meer uit handen geven, dat zou wel heel uh, slordig zijn. De Achtervolgers wonnen wel, maar met enige moeite. AZ won met 2-1 van VVV. Feyenoord was met 2-1 te sterk voor ADO. En PSV won op het nippertje van NEC met 2-1 ook. Maxim Iglinski heeft de wielerklassieker Luik Bastenaken-Luik gewonnen. De beste Nederlander werd voor de zoveelste keer dit seizoen... Bouke Mollema. Hij finishte dit keer als zesde. Nou ja, ik ben nu al drie keer, drie keer bij de eerste tien. En zeker vandaag... Uh... Ja, voelde ik me gewoon goed en ik denk dat dat een goed teken is. Ik, uh, ja, ik neem aan dat ik de komende jaren uh, elk jaar wat, wat sterker zal worden. Ik weet nu in ieder geval hoe het is om uh, finales te rijden in deze klassiek. Dus ik denk dat dat ook wel, uh, wel een voordeel is voor komende jaren. En, ja, ik hoop hier zeker nog eens terug te komen voor het podium. Dan het tennis. Rafael Nadal heeft voor de achtste keer op rij... het Masters-toernooi van Monte Carlo gewonnen. De Spaanse tennisser versloeg in de finale... de als eerste geplaatste Servier Novak Djokovic in twee sets. Voor Nadal, de nummer twee van de wereld... was het zijn eerste toernooizege sinds Roland Garros in 2011. En wereldkampioen Sebastian Vettel heeft de Grand Prix van Bahrein gewonnen. Het was pas de eerste zege voor de Duitse Formule 1-rijder dit seizoen. Kimi Raikkonen weer tweede en Romain Grosjean derde. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half zeven, Dorot meegens. goedemorgen. Goedemorgen. De ministers van de VVD en het CDA besluiten vandaag of ze een ontslag gaan bieden of dat ze doorgaan als minderheidskabinet. Na een die om half tien begint, zal premier Rutte verslag uitbrengen aan koningin Beatrix. Ook veel Tweede Kamerfracties komen bij elkaar vandaag. Zij willen zo snel mogelijk een debat met Rutte.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 En in Amsterdam is een dode gevallen bij een schietpartij. Het incident was rond 10 uur gisteravond in een waterpijpbar. op de hoek van de Van Wouwstraat en de stadhouderskade. De vermoedelijke dader sloeg op de vlucht. maar kon kort daarna worden aangehouden. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het op veel plaatsen bewolkt. en vooral over het noorden van het land trekken een aantal buien. Daar is ook een kleine kans op onweer. De wind is overwegend matig. en komt uit het zuiden tot zuidwesten. In de ochtend en beginmiddag laat de zon zich af en toe zien... maar er komen ook een aantal buien voor. In de loop van de middag raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt... en tegen de avond gaat het in Zeeland licht regenen. De wind draait vanmiddag langzaam naar het zuidoosten... en de temperatuur stijgt naar een graad of 13. Vanavond breidt de neerslag zich verder uit over het land... en ook vannacht valt af en toe wat regen. Morgen is het bewolkt met regelmatig een bui. In de middag breekt misschien nog even de zon door... en het wordt gemiddeld 12 graden. De dagen daarna blijven we te maken houden met neerslag... Maar langzaam wordt het wel wat warmer. ANWB ah, verkeersinformatie: 25 kilometer file. Het is alweer vastgelopen op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Avanhoorn en Purmerend over 3 kilometer. Na Amersfoort vanuit Zwol op de A28... vanaf Strandhorst tot Strandnulden in 3 kilometer. En ook staat er al 6 kilometer tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort. Veilig rijden begint met goed zicht. Versleten ruitenwissers geven strepen...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 Toch is er hoop, want er is een schone revolutie in aantocht. CleanTech. Vanavond in Tegenlicht, om 9 uur bij de VPRO op Nederland 2. Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Goedemorgen, het is uh, bijna drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Spoorbeheerder ProRail is de hele nacht in de weer geweest... om het spoor bij Amsterdam weer vrij te krijgen. Een van de twee treinen die afgelopen zaterdag op elkaar botsten... moest nog worden weggesleept. Van ProRail, Huub Veneman, goedemorgen. Goedemorgen. Is het gelukt, meneer Veneman? Is het spoor weer vrij? Ja, het is gelukkig helemaal gelukt. We hebben de trein uh, versleept naar Haarlem. Daar staat hij op dit moment in een werkplaats... In de tussentijd zijn er werkzaamheden geweest aan het spoor. Extra kiezels toevoegen aan het spoor om het spoor weer helemaal recht te krijgen. Er is op verschillende plaatsen gelast aan het spoor. Dus vanochtend om vijf uur toen de ochtendspits begon, kon het spoor helemaal vrijgegeven worden. Dus wat betekent dit voor de loop van de dag? Normaal treinenverloop? Ja, heel normaal, er is heel normaal verloop. Er zijn geen meldingen van storingen. Alles loopt heel erg normaal treinen kunnen op een normale manier uh, gepakt worden. Dus uh, wat dat betreft is goed nieuws voor de treinenlab. Kunt u, iets, uh, reëg, uh, kunt u iets, iets zeggen over de berichten die vanochtend naar buiten komen over een van de machinisten die een rood sein zou hebben gemist? Zou, ja. dat, zou dat mogelijk kunnen zijn? Nou, die berichten hebben wij natuurlijk ook gelezen ja. maar hoe, hoe graag wij en ook de rest van Nederland zo snel mogelijk een antwoord willen krijgen... op wat nou precies de oorzaak is, uh, gaan we toch op dit moment niet daarop reageren. Er zijn natuurlijk onderzoeken die op dit moment uitgevoerd worden. Die Onderzoeksraad van veiligheid is natuurlijk bezig. Het ministerie is natuurlijk ook bezig met de inspectie. Uh, wij zijn zelf met een onderzoek nog bezig. Uh, NS natuurlijk ook. Uh, politie natuurlijk niet te vergeten. Dus dat willen we eerst even grondig doen... voordat we een objectief antwoord kunnen geven. Erop. Nou, dat begrijpen wij uiteraard, meneer Veneman. Ja. Maar het zal wel een hoop verklaren, hè? Als, uh, als het waar is... dat inderdaad een machinist uit de trein is gestapt en heeft gezegd... ik vrees dat ik een rotsijn heb gemist. Dat, dat nou, zou natuurlijk het ongeluk verklaren in enkele. Ja. Wij willen natuurlijk ook heel graag weten wat er gebeurd is. Dit mag natuurlijk nooit meer voorkomen. Dus daarom laten we juist dat onafhankelijke onderzoek uitvoeren om achter de oorzaak te komen. Dus daar wachten we nog eventjes op. Heeft het gevolgen wel voor uw veiligheidssystemen? Want dat twee treinen tegenover elkaar komen te rijden op hetzelfde spoor, dat mag natuurlijk nooit. Bent u extra voorzichtig? Heeft u alles opnieuw gecheckt of bent u dat aan het doen? Voorzichtig en, en en zeker natuurlijk op dit moment, dat dit soort zaken mogen natuurlijk nooit plaatsvinden? Uh, als het nog maar de reden is geweest, natuurlijk dat dat het is, hè, dan gaan we natuurlijk nog weer vooruitlopen. Dus uh, we zijn natuurlijk altijd extra voorzichtig en daarnaast vinden de onderzoeken plaats. Dus daar, zodra daar meer van bekend is, uh, melden wij ons natuurlijk onmiddellijk om dat naar buiten te brengen. Meneer Veeman, nog even wat, wat gebeurt er als een trein door, uh, door een Rodzijn rijdt. Zijn er dan daarna nog? Uh, mogelijkheden om de trein bijvoorbeeld af te remmen... of een waarschuwing te geven? Nou, het is echt speculeren wat, wat op dit nee, moment... Nee, dat, dat met... is niet speculeren. Dat is wat er, wat er mogelijk is uh, als, als zoiets gebeurt. Dat is, uh, dat is de realiteit, de werkelijkheid. Natuurlijk het zijn de, het, ja, dat begrijp ik. Natuurlijk zijn er diverse mogelijkheden... maar om daar nou helemaal op dit moment op in te nou, gaan... Nou, dat dan wil dan ik vlucht. wel heel graag, ja. <laughs> Dat begrijp ik, maar uh, op dit moment doen wij dat nog niet. Er zijn voldoende mogelijkheden en het belangrijkste. Want daar vraagt u natuurlijk naar van hoe zit het met de veiligheid van het spoor. Mm -hmm. Veiligheid van het spoor is op dit moment prima. Uh, wat dat betreft uh, zijn we natuurlijk ook met die inspectie bezig... om te kijken op die onderzoeksraad van veiligheid... van wat kunnen we nog meer doen om die veiligheid op dit moment te verbeteren. Dus die vragen die u op dit moment stelt... die worden natuurlijk ook behandeld door die, door die veiligheidsraad... en door uh, de politie die natuurlijk extra kijkt van wat kunnen we nog meer doen... Dus ik kan u in elk geval verzekeren dat, dat iedereen die iets ook maar enigszins te maken heeft met het spoor... op dit moment bezig is om te kijken van wat, wat kan er gebeuren en wat moet er gebeuren om dit nooit meer te laten plaatsvinden. Huub Veneman van ProRail, dank voor uw toelichting. Voor Graag gedaan. Het is zeven minuten over half zeven. In Den Haag wordt het een bijzondere dag. Een ingelaste ministerraad komt er en daarna zal premier Rutte de gang naar de koningin maken... om het ontslag van zijn kabinet in te dienen... En dat omdat zaterdag het crisisoverleg op het katshuis mislukte. VVD, CDA en PVV werden het niet eens over de bezuinigingen. In het nakaarten over wie daar de schuld aan heeft... werd niemand gespaard, constateerde verslaggever Marcel Bril. De gezichten zijn somber en de zinnen klinken teleurgesteld. CDA-onderhandelaar Buma is s ochtends de gast... bij het tv-programma Jinek op zondag. En zijn VVD-collega Blok zit een tijdje later bij Buitenhof. Een waar media-offensief van de regeringspartijen.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 En die verbazing wordt gedeeld door Stef Blok. Vrijdag hebben we de doorrekening van het Centraal Planbureau gekregen. Daar zaten eigenlijk geen verrassingen in voor een ervaren politicus. Geert langer rond het Binnenhof, rond dan wie dan ook. En die weet echt wel wat de effecten zijn van zo'n pakket. Wisten allemaal ja. wel. Um, hij kondigde aan dat hij dat aan zijn fractie voor ging leggen. Hij heeft dat ook gedaan. En kwam dus ook terug met de boodschap. Ik krijg dit niet door mijn fractie. En toen werden de stekken uitgetrokken volgens de VVD'en. Onbegrijpelijk, zegt hij, want Wilders was in Blok's en lezing... zelf al akkoord met het hele pakket. Dus moet hij wel gezwicht zijn voor de druk van de PVV-fractie. En dat getuigt niet van sterk leiderschap, zo is zijn verwijt. Ik zou het voor mijn eigen positie als fractievoorzitter... een aanfluiting vinden wanneer mijn fractie tegen mij zou moeten zeggen... Ehm, nou, we hebben er ja. eens naar gekeken en je hebt het ja. niet goed gedaan. Dit is wel een klap in je gezicht. Niet waar, reageert Wilders direct via Twitter. Zijn bericht luidt letterlijk... Blok kwebbelt over dissidenten en terugfluiten. Grote onzin. Unanieme PVV-fractie tegen Brusselse dictaten en aanval op onze ouderen. Het vertellen van de eigen waarheid loopt uit op een potje ordinair gooien. En zo is de verkiezingscampagne begonnen. Maar voordat er in het najaar verkiezingen zijn... moet er een begroting voor 2013 komen die een meerderheid heeft. Een begroting waarin flink bezuinigd moet worden... Een hele opgave, weet ook CDA en Buma. Los van de campagne zullen alle partijen in de Tweede Kamer... zelfs nu nog over hun schaduw heen moeten springen. Dat geldt voor het CDA en de VVD in de minderheidscoalitie nu. Maar ook de oppositie in de meerderheid zullen een antwoord moeten bieden op de crisis. Doe je dat niet, dan zul je na de volgende verkiezingen... nog veel groter problemen op je bordje krijgen. Morgen komt het kabinet bij elkaar om te bespreken wat zij nu zullen gaan doen. Ook fracties gaan die vraag aan zichzelf stellen... en later deze week volgt een debat. Wie weet wordt dan duidelijk hoe deze politieke crisis wordt aangepakt. Ja, dat gaat dus in de loop van de ochtend gebeuren. Vanaf 9 uur komen de ministers van het kabinet bij elkaar... en ook de fracties van de regeringspartijen komen bij elkaar. Marcel Bril doet dan verslag vanaf het Binnenhof. We horen dus veel meer over de politieke crisis van dit moment vanochtend. En u kunt ook altijd op onze internetsite kijken, nos.nl. Wie een stiletto, een valmes of een vlindermes in bezit heeft kan er nog een week straffeloos vanaf komen. Op 1 mei verandert de wetgeving. Vanaf dan zijn ze allemaal verboden. De afmeting van het lemet is dan niet meer bepalend. Op 260 politiebureaus zijn speciale vuilniscontainers... inmiddels neergezet om ze in te leveren, die messen. Minister Opstelten lanceerde een campagne daarover. Elke week. Uh, gaat er wel weer een plaats uh, voorbij waar een ernstig uh, steekincident heeft uh, plaatsgevonden? Dik met, Onderwater, uh, wapen-expert bij de politie. Uh, uh, de minister komt uh, de campagne lanceren, uh, dan moet het wel heel belangrijk zijn of lijken. Dat klopt, dat is <arche aquilo> het ook. Uh, wij zitten met een verouderde wetgeving op het gebied van uh, messen. Messen als wapen, en dan praten we inderdaad over uh, spannende messen. Nou, is, uh, dit is een valmes. Dus stiletto die, die recht van voren schiet? Uh, gewoon gevaarlijke wapens die veel in, in het criminele circuit gebruikt worden. Ja. De wet wordt veranderd. Vanaf 1 mei mag dat allemaal niet meer. Klopt. Welke nog meer niet? Het vlindermes. Die houden we ook over. Die je klap je dus uit aan de zijkant vouw, uitvouwbaar mes. Ja. Uh, Vooral heel onhandig lijkt mij. Dat is heel onhandig, want je snijdt jezelf echt, heel erg snel. Waarom is dat extra gevaarlijk? <coughs> nou, het mes is in principe niet als mes herkenbaar in dichtgevouwen toestand. Die mag niet meer. Dat mag niet meer. Uh, nou, we hebben ze al genoemd. Het klassieke stiletto, de ook klassieke niet. Klassieke stiletto, die er aan de zijkant uitkomt. Dat is ook echt een, uh, dit is een kermisding. He? Een Hele stille. <laughs> het is een kermisding, maar daar vallen elk jaar weer slachtoffers mee. Mag je het ook thuis niet meer hebben? Nee. deze messen mag je thuis ook niet meer hebben. Wie gaat dat nou controleren? Leren. Dat is heel moeilijk. Maar eh, iedereen wordt nu een week in de gelegenheid gesteld... om zijn mes straffeloos in te komen leveren zonder enige vorm van registratie. Eh, word je daarna gepakt met zo'n mes... Eh, dan levert dat een boete op van tenminste 350 euro. Maar ligt het nou echt aan het mes? Want je kunt overal iemand mee verwonden. Merkt u nou uit de praktijk dat juist deze messen extra veel gebruikt ja. worden bij steekpartijen? Ja, dat klopt. En het is uh, ook bedreigend, want... Alleen dit geluid al ja, dat nee, uh, ik is erg intimiderend. En we merken dat bij incidenten op straat er, uh, men het heel mooi vindt om uh, een dergelijk mes uh, voor handen te hebben. Je kunt ook iemand heel ernstig verwonden met een aardappelschilmesje. Misschien is het dan nog wel erger als het niet heel scherp is. Dat klopt ja. Maar het is natuurlijk uit, uit maatschappelijk en praktisch oogpunt: is het uh, uh, niet mogelijk om te zeggen: je mag uh, in je auto mag je geen aardappelschilmesje meer hebben? Want, voor de picknick. Voor de picknick. Eh, nou, mijn vader had zijn leven lang een zakmes bij zich om zijn appeltje mee te schillen. En dat mag gewoon nog steeds. En dat mag gewoon. En de verkenners die op kamp gaan, die mogen gewoon hun scoutingmes meenemen. Het is alleen eventjes het feit. Plaats, tijd en omstandigheden. Daar moet je niet s'nachts om twee uur bij een vechtpartij mee gezien worden voor een café. Dan mag het opeens weer niet. Ja, dan mag het opeens niet. Geen enkel mes. Geen enkel mes. Je nee, ziet het is goed in beeld zo. De actie. Gestart. Heeft uh, de minister het eerste mes in de container gegooid? Hij klonk nog helemaal leeg. Klopt. Ja. De Moeten we echt denken dat er nog veel mensen bij komen? Verwacht u dat echt? Vanuit de ervaring vanuit het verleden? Want er zijn wel eens eerder wapen-inleveracties geweest. Ik denk dat uh, de goede burger die zo'n mes thuis heeft... of ik kan me ook even voorstellen, ouders waarvan ze weten... dat hun kinderen die messen hebben, dat die ingeleverd gaan ja, worden. Dit gebeurt echt? In het is in het verleden ook gebeurd. Anderzijds kun je zeggen, nou, de, uh, de snoodaars die dan toch zeggen... ik ga hem niet bij de politie Mooi woord, brengen. Mooi woord, snoodaars. Snoodaars, ja, dat is een beetje een klassiek woord. Die hem niet bij de politie brengen. Uh, die zijn wel in de gelegenheid gesteld. Dus men kan nooit zeggen als er daar een keer mee gepakt worden... en krijgen een boete van 350 euro van ja, maar ik had hem en ik kon hem niet meer kwijt. Maar hij raakt niet vol, hè, die Kliko. Ik hoop dat we in elk geval een flinke laag erin krijgen na een week. Dik onderwater was dat. Wapenexpert bij de politie in een bijdrage van Matthijs van der Wiel. Het Wilders dus brak het overleggen. af. Hij wilde niet dat ouderen het slachtoffer zouden worden. Weleens straks met de ouderenbond. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Marcel, goeiemorgen. Een uh, rustig begin, nou, tenminste een rustig begin. Een klassiek begin van een uh, maandagochtendspits. Goeie 50 kilometer. Weinig opvallende zaken, dus we moeten het even hebben van de wat langere files. Die staan op de A20 richting Gouda vanaf Hoek van Holland. 5 kilometer bij Moordrecht. Er staat ook 5 kilometer op de A28 van Zollen naar Amersfoort bij het strand Nulde. En een stukje verder naar Amersfoort rijdt het langzaam tussen Nijkerk en Amersfoort over ruim 7 kilometer. Nou, Het weer is redelijk rustig, Kees. Wat verwacht je van half negen? Ja, toch hier en daar wat buien. Vooral in het midden van het land. Ik denk ietsje meer dan het gemiddelde. Het gemiddelde normaal op een maandagochtend ligt rond de 180 kilometer. Daar zitten we iets boven. Rond 200 kilometer om half negen. Kees Kwaks bij de AWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wij gaan meteen door naar Mark Robin Visser. Die zich vanochtend de vraag stelt... wat heeft deze gedoogconstructie in Nederland gekost? Zou het ook kunnen dat het ons iets heeft opgeleverd, Mark Robin, trouwens? Nou, Lara, ik ben eigenlijk bang van niets. Ik ben bang dat de rekening uh, negatief uh, uitkomt. Maar ja, wie ben ik? Ik, uh, ik ben geen econoom. Dat is Barbara Maar wel, uh, econoom. En kroonlid bij de Sociaal Economische Raad sinds kort. Ja, economischer kan bijna niet. Nee, inderdaad. Ik hou van economie. Ja. Uh, wij zitten hier in uw kantoortje. En ik, heb, ik had net het genoeg om even rond te mogen kijken. En uh, één ding viel mij op. U vertelde dat uh, u heeft een map. En die map die heet de map van wat er allemaal kan gebeuren. En dat is een vrij grote, uh, wat slordige map. Met van alles en nog wat erin. Knipsels en printjes. En uh, nog weer gele papiertjes om dingen te markeren. Uh, het scenario wat zich uh, dit weekend heeft afgespeeld, mevrouw Barsma. Zat dat ook in die map uh, van dingen die kunnen gebeuren? Nou, helaas wel. Iedereen wist vanaf het begin, zeven weken geleden, dat het katshuis kon klappen. Alleen, naarmate men nu vorderde en uh, naarmate we die crisis ook hadden gehad waarbij de PVV al was weggelopen, had eigenlijk nou, bijna niemand volgens mij ermee rekening gehouden dat het dit weekend zou klappen. En wat ik vrees is dat uh, daar waar het kabinet heel stoer is geweest in Brussel om die 3% uh, te verdedigen, juist... Om in Nederland politieke steun bij de PVV te krijgen. voor steun aan arme landen. Daar was dat steunfonds uh, toen voor bedoeld. En nu heeft die stoerheid zich aan de onderhandelingstafel in Den Haag. in het katshuis opgebroken. Want uh, Wilders heeft om die 3% juist de stekker uit de onderhandelingen getrokken. Dus stoer in Brussel is pech aan de onderhandelingstafel. Ja, hij noemde die 3% een dictaat uh, van Europa. Hè? Hoe heeft u nou als econoom het nieuws van de afgelopen dagen gevolgd? Nou, ik, vond het, ik, ik schrok heel erg uh, zaterdag. Uh, want ik denk dat waar wij nou echt niet op zitten te wachten... is, een, uh, is, een, is, een, is een, ook nog een politieke crisis. Uh, daarmee verliezen we eigenlijk een jaar. Een jaar dat we echt heel goed hadden, moeten en ook kunnen gebruiken... om hervormingen door te voeren. Hervormingen die op de langere termijn leiden tot uh, gezondere overheidsfinanciën... Uh, en tot het in stand houden van belangrijke publieke voorzieningen. Hoe langer je wacht, hoe harder de bottenbel erin moet om te voorkomen... Uh, dat, we allerlei, hè, dat we ofwel onze aaa a status verliezen... wat een ramp zou zijn uh, als het gaat om de rentebetalingen... die je dan extra moet betalen. Uh, Brussel die toch in onze nek langzaam wel gaat heigen als je zelf niet met plannen komt. En ook dat kost geld. En wat in die end daar ook een boete betaald moet, zou kunnen worden. Ja, het, het, het verlies van die triple-A-status... dat is de hoogste status in het kredietland, zullen we maar zeggen. Is dat scenario, komt dat nu dichterbij... Dat komt aanzienlijk dichterbij. Zeker als er niet op korte termijn zicht komt op bereidwilligheid... politieke bereidwilligheid om voor 2013 uh, en daarna een, een, een plan neer te leggen... dat het vertrouwen van financiële markten uh, uh, ja, geruststelt. Ja. Uh, maar ik denk dat omdat er verkiezingen aankomen, dat die kans klein is. En als je dan je AAA-status verliest, heeft volgens mij Knot vanochtend al gezegd... Ja, dat is de president van de Nederlandse Bank. Ja, ja. Uh, dan zijn we toch zo'n procent meer kwijt als overheid... Om, uh, um, om, de, om, om onze rente te betalen. Nou hadden we in 2012 was al begroot dat we zo'n 11 miljard aan rente kwijt zouden zijn. Dat betekent dat we op 15 miljard zullen uitkomen, dus 4 miljard meer... En dat is zo ongeveer evenveel als we uitgeven aan het basisonderwijs en de politie. En dan, heb je nog wat, hè, dan zou je nog wat uit kunnen geven. Dus dat is echt niet niks. Dat kunnen we vast opschrijven. Want ik, ben dus, ik wil in mijn hoofd graag even uitrekenen wat deze gedoogconstructie... of dit kabinet of deze crisis ons totaal gaat kosten. Als we de AAA-status verliezen, 4 miljard extra. En daarnaast heb, missen we ook nog een deadline, heb ik begrepen. Want voor Koninginnedag moet de begroting van 2013 in Brussel worden ingeleverd. Dat gaan we dus niet halen. Nou, die kant is klein dat we dat halen. En dat heeft ook... Dan krijg je een boete, toch? Nou, niet meteen in eerste instantie. Uh, ze zullen gegeven wat hier gebeurd is... neem ik aan, enige coulance wel uh, uh, aan ontgeven. Maar um, uh, ja, in die end zou dat kunnen betekenen... dat we een boete krijgen van... Um, uh, nou, die zal neerkomen op 1,2 miljard. Dus dan, uh, ja... Uh, een boete van 1,2 miljard? Ja, als, hè, als Brussel daartoe overgaat. En daar zijn wel wat stapjes nog voor, hoor. Uh, we hebben nog kans om dat te voorkomen. Dus laten we daar keihard aan werken. En dat is ook de oproep, volgens mij, van de CDA gisteren. Uh, laat de oppositie over zijn schaduw heen stappen. Nou, de oppositie, laat even iedereen in Den Haag over zijn schaduw heen stappen. En laten we zorgen dat we die boete niet krijgen en dat we voor 2013 een goed genoegen begroting hebben. Mevrouw Baarsma, de boete zet ik even in haakjes... Uh, achter op uh, onze sigarendoos. Dan kom ik toch heel stilletjes al op 5,25 miljard. Wat we zo aan kosten, aan extra kosten... in een paar minuten bij elkaar hebben geraaid. Ik stel voor dat we na zevenen nog even verder kijken... wat we nog meer allemaal kwijt zijn. Goed, Prima. Tot straks. Ja, en Brussel, naam van de stad... Waar Europa het centrum heeft, viel al vaak het licht aan Brussel, volgens Geert Wilders. En wij willen de AOW'ers niet laten bloeden voor Brussel, al dus de PVV-leider. Hij was duidelijk afgelopen zaterdag. Omdat onder andere de ouderen het moeten ontgelden in de plannen van het Catshuis... is door de PVV de stekker eruit getrokken. Directeur van de ANBO, grootste belangenorganisatie voor ouderen, Liane Den Haan. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft Geert Wilders een wit voetje bij u gehaald? Nee hoor. Kijk, het is natuurlijk uh, wat uh, mevrouw hiervoor al zei. Niemand zit te wachten op een politieke crisis. En Geert Wilders is nu al, wat is het, ruim anderhalf jaar onderdeel van dit kabinet. En er zijn al ontzettend veel bezuinigingen uh, ten nadele van de ouderen uitgevallen. Dus wat mij betreft um, heeft hij daar natuurlijk tot nog toe ook aan meegewerkt. Mm, ja, maar toch. Hij heeft nu gezegd, uh, we gaan niet verder. Want dit kan ik uh, de AOW'ers van Nederland, de, uh, Henk en Ingrid uh, 65 plus, niet aandoen. Dus hij komt echt voor ze op. Nou kijk, het is natuurlijk zo dat hij aangeeft dat hij uh, die 3% richting Brussel niet uh, wil halen. Daarbij noemt hij de AOW'ers. Dan nou, is het ook zo dat uh, de bezuinigingen ten nadele van de gepensioneerden uitvallen, grotendeels. Maar ook ten nadele van de jongeren en de werkenden. Dus wat dat betreft denk ik dat er gewoon gekeken had moeten worden naar uh, solidaire bezuinigingen. En ja, nogmaals, want mij dus wat heel eerder de stekker uit mogen trekken. Hm. Het is natuurlijk wel een feit dat ouderen echt onderdeel van het spel zijn geworden. Dus echt deze groep wordt nu met name genoemd. Wat vindt u daarvan? Ja, maar dat is al heel lang zo. Als je natuurlijk terugkijkt naar de bezuinigingen die dit kabinet heeft genomen... bijvoorbeeld ook ten aanzien van de zorg, ten aanzien van de woningmarkt... ten aanzien van de AOW en de pensioenen... dan zijn dat echt bezuinigingen die ten nadelen uitvallen van de ouderen. Wij hebben al heel vaak gezegd dat die politieke keuzes niet goed gemaakt worden. En zeker niet solidair gemaakt worden. Hm. Er zijn ook analisten die zeggen, dit had Wilders ook uh, anders kunnen uitleggen. Uh, omdat AOWR zou er volgend jaar gemiddeld zo'n 3% inkoopkracht op achteruit gaan. Maar de jaren daarna zou uh, AOWR er licht op vooruit zijn gegaan. En dat had hij misschien wel kunnen verkopen aan zijn achterban. Hoe, hoe ziet u dat? Ja, ik denk dat hij dat inderdaad ook had gekund. Uh, maar ja... Je moet toch een reden hebben om, uh, om dit te doen. Maar hoe heeft u naar nou die cijfers gekeken van het CbB? Uh, nou ja, kijk, het is natuurlijk, er ligt nu een pakket aan maatregelen voor... waarbij de ouderen er inderdaad op achteruit gaan. Uh, in ieder geval in 2013. En ja, daarna moet je natuurlijk nog maar zien... kijk, er ligt ook nog een pensioenakkoord dat uitgevoerd moet worden. Um, en ja, wat ook op de helling staat op dit moment. Dus of het inderdaad zo was geweest... dat de ouderen na 2013 er beter op waren geworden... Dat... Had ik niet zien. Hmm. Als we u zo horen, dan vindt u eigenlijk dat de, de, de ouderen een beetje gebruikt zijn als, als ja, verkeerd argument? Als, uh... Kijk, laat ik heel eerlijk zeggen, nogmaals, politieke crisis zit niemand op te wachten. Uh, ik denk dat hij dit gebruikt heeft als argument om de stekker eruit te trekken. Want nogmaals, hij is al heel lang lid van dit kabinet en heeft een heleboel andere bezuinigingen ook gedoogd. Um, maar wat mij betreft is het wel eerlijk zo, een nieuwe ronde, nieuwe kans. Wat zou er nu moeten gebeuren wat u betreft, als u denkt aan uw uh, achterban? Ja, kijk natuurlijk zo snel mogelijk verkiezingen, maar uh, laten we eerst inderdaad zorgen dat iedereen in Den Haag over zijn eigen schade heen stapt. En zorgen dat er gewoon een goede begroting ligt voor 2013, want op deze manier kan natuurlijk geen enkele doelgroep verder. Hier zijn ja. we allemaal de dupe van. Duidelijk. Liana den Haan, directeur van Albo de grootste Belangenorganisatie voor Ouderen in Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Ja, die staan uiteraard vol met verhalen over de crisis in Den Haag. De Volkskrant vraagt zich af wie dit gaat oplossen. Rutte slaat met de deuren volgens de krant en een politieke verlamming dreigt. Of komt het toch nog goed tussen Rutte en Partij van de Arbeid leider Samsung? Ja, de laatste, Samson vindt dat dit kabinet teruggebracht kan worden naar twee onderwerpen: hard rijden en roken in het café. De Animal Cops kun je gelukkig nog als gewone agent inzetten. Nederlands Dagblad zoekt in het gezamenlijk Limburgse een achtergrond van Wilders en Verhagen. Volgens de krant heeft de ene Limburger, Wilders, de andere, Verhagen, keihard laten vallen. Verhagen had de afgelopen anderhalf jaar meer vertrouwen in Wilders dan andersom. Ja, we nou hadden net al eventjes Marco op in Visser over wat dit Nederland zou kunnen kosten. Nou, daarover schrijft ook het F.D. volgens het Financiële Dagblad zo'n 4 miljard per jaar extra, omdat we de Triple E kredietstatus kunnen verliezen, waardoor de rente op onze staatsobligaties oploopt. En dan zeg next houden het op een kinderachtige Wilders die met vuur speelt. Althans, als je de cartoon op de voorpagina zo mag interpreteren. Wilders in de luiers spelend met Lucifer's. De BVV heeft ons land in een diepe crisis gestort. Dat is de conclusie van de Telegraaf. Nederland wachtte niets dan stilstand. Nu Wilders is weggelopen uit het katshuis, als dus de krant. In de kranten natuurlijk ook veel over het treinongeluk in Amsterdam. Foto's van de gewonden en verhalen uit de coupés. In trouw het verhaal van passagier Mitchell Gray. Mijn collega en ik probeerden te helpen waar we konden. Een vrouw kwam naar me toe met bloed aan haar hoofd en handen. Ik pakte wat servetjes en gaf die aan haar. Ik had ze nog over van de patatjes die we op het station hadden gegeten. Voor de Telegraaf is de oorzaak duidelijk. De machinist reed door rood. Dat hebben bronnen binnen ProRail en NS gisteren aan de krant bevestigd. Volgens de Telegraaf heeft mogelijk ook de laagstaande zon... die de machinist van de sprinter recht in de ogen scheen... parten gespeeld. Het was volgens de deskundigen in de krant wachten op een ongeluk... vanwege verouderde beveiligingssysteem. Ja, dan ook nog maar even naar de Volkskrant. Uh, die krant meldt dat uh, het treinongeluk vermoedelijk veroorzaakt is... doordat de machinist van, alle, van de stoptrein een rood negeerde. geerde. Volkskrantredacteur Hen Jansen zat in de sprinter... en zag haar de bestuurderscabine verlaten. Hij bevond zich tijdens het ongeluk in de eerste klascoupé... direct achter de machinist. Hij beschrijft in de Volkskrant uh, wat er gebeurde... kort nadat de trein met een harde klap tot stilstand was gekomen... De deur van de bestuurderscabine ging open en de machinist komt, kwam naar buiten. Een vrouw van middelbare leeftijd. Ze keek enigszins verward om zich heen en begon opeens te praten. Ik vrees dat ik een rood sein heb gemist, zegt ze. We zijn te verbijsterd om te antwoorden. En Vooral foto's van vlak na het ongeluk. Je ziet de beschadigde neuzen van beide treinen. De ene geel, de andere voornamelijk wit. En daarnaast op... Uh, brancaars die zo zelfs op het spoor kunnen rijden, de passagiers die worden afgevoerd, gewonde passagiers die worden afgevoerd. Ja, in het Algemeen verteld. vertelt NS-directeur Bert Meerstad nog... dat hij direct na het ongeluk is uh, toegegaan. Hij heeft mensen troost geboden. Zijn mededirectieleden zijn direct naar de ziekenhuizen gegaan... om alle gewonden te bezoeken. En hij was onder de indruk van de hulpdiensten, maar ook van de omwonenden. Die stelden hun huizen beschikbaar en zorgden voor water en dekens. Zo vertelt hij aan de krant. Nog even naar ander nieuws. In de Telegraaf, Talide van Zon is opnieuw in opspraak. Het voormalig fotomodel had een relatie met de overleden zoon van Gaddafi. Ze werd uh, eerder al aangeklaagd omdat ze een vriendin onder valse voorwicht mensen naar Libië haalde. En nu wordt ze beschuldigd van diefstal en inbraak. De rijke koffiehandelaar Steven de Jong heeft volgens de Telegraaf aangifte gedaan. Toelita heeft zijn creditcard, bankpas en iPhone ontvreemd. Bovendien zou ze zijn luxe appartement in Rotterdam gekraakt hebben. Staat in de Telegraaf.